1 uur Moudreurs met het Zenwacht Journaal. We worden met z'n allen steeds ouder en blijven ook langer gezond. In een prognose van het CBS staat dat mannen die in 2040 60 zijn, nog gemiddeld 26 jaar te leven hebben, vrouwen zelfs 29 jaar. En dat is drie jaar meer dan staat vermeld in een eerdere berekening. De gezondheid van de bevolking is sinds de jaren 80 verbeterd en de sterftecijfers zijn gedaald. Het CBS gaat bij de nieuwste prognose ervan uit dat die ontwikkelingen niet veranderen. President Trump gaat de drugsproblemen in Amerika hard aanpakken... staat in plannen die later vandaag worden bekendgemaakt. Zo wil die drugsmokkelaars harder gaan straffen. Als het aan hem ligt, krijgen die de doodstraf. Ook gaat Trump wat doen aan de verslavingscrisis in Amerika. Daar zijn 2,6 miljoen mensen verslaafd aan opiaten... die meestal in pijnstillers zitten. Artsen schrijven sterke en gevaarlijke medicijnen voor... zonder enige moeite of medische reden. De farmaceutische industrie in Amerika is aan veel minder regels gebonden dan in Europa. De tellingen van de presidentsverkiezingen in Rusland wijzen op een grote overwinning voor zittend president Poetin. Inmiddels is de helft van de stemmen geteld. En daaruit blijkt dat iets meer dan 75 procent van de kiezers op hem heeft gestemd. In 2012 was het nog 64 procent. Dat Poetin zou gaan winnen stond al lang vast. De opkomst was in ieder geval hoog, zoals Poetin al had gehoopt. Bijna 64 procent van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit.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 Dit was het NW-journaal. Het is maandag 19 maart 2018. Het is precies twee minuten over één. Over twee dagen is het 21 maart. En dan mogen heel veel inwoners van Nederland gaan stemmen... voor hun nieuwe gemeenteraad. Een gemeenteraad die heel belangrijke beslissingen kan nemen... die ingrijpen in uw leven. Daarom tot twee uur vannacht in dit programma Zwarte Priet praat... van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke... Mohamed Mohandes, nummer 2 op de lijst van de Partij van de Arbeid in Gouda... en Sofie Heesen, de nummer 3 van de Partij van de Arbeid in Gouda. De technicus is Anne Bakema. Lieke Kuipen neemt de telefoon aan, print de mails uit... creëert met zieke media en webcam en doet alles wat verder nodig is. Ik ben Prims, Joram, Sjoh, U kunt bitteren op Apenstad zpp op 1 of hashtag zwarteprietpraat. En mailen kunt u naar Zwarte Prietpraat Apenstaat, pouwnet... .tv voor mails. Andere mailadressen lezen we echt niet. En het telefoonnummer is 0801121. Eh, ik ga eerst even wat, wat tweets uh, oplezen en daarna gaan we naar de bellers. Want Prim vindt het geweldig zich op te werpen als populist. Gelijk Wilders, Kuzu en Baudet zijn programma's altijd alleen maar over polarisatie. Hij heeft geen andere betere, geen journalistieke vaardigheden. Klopt heel flits zo. En daarom vul ik mijn zakken. Want al die mensen met journalistieke vaardigheden... die kunnen geen werk vinden, die zitten op marginale uren... en die verdienen geen droogbrood en moeten bijwerken in de schoonmaak om nog een beetje te kunnen... Het doen. Um, Sceptische muts. Ik vraag me nog steeds af wat de overtuigde islamiet anders had. ze geen hoofddoekje op bij de P van de A doen. Bijna alles in de regie staat haaks op de idealen van de P van A. Vraag je dit ook af over Joden-sceptische muts? Normaal vind ik het tweets goed, maar zijn ook overtuigde Joodse, Christenen, Katholieken bij de P van de A? Il zo prim doet aan een stalking. heeft de bellen nog nooit een brief zien sturen. Sinds wanneer willen bruiten zwarte genoemd worden? Weet ik ook niet. Deze op wie? Leg weg die telefoon. Nou, nee, maar ik klik, het is alleen. Uh, uh, uh, uh, ik lees gaan. alleen de tweet op. Maar ik vind het juist leuk dat je die telefoon blijft. doen. je blijft melkitaspen uh, Mijn moeder bereiken, oké? Okay? Uh, oké, okay, vergeet niet dat die zwarte zwarte discrimineren. Ja, zwarte zijn net zulke racisten als witte. Uh, Prem zegt dat zijn kinderen zwart zijn aan de pers. Leuk. Nee, dat zijn mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Nou, het is vervelend om de problemen van de landen... Oké, okay, veld voor alle partijen. Ja, alle partijen. de Pvd zit vol met dieven. Dat is allemaal waar. Oké. Okay. Uh, jij mag kiezen. René, Fleur, Adrie of Ton. Wie Fleur. Fleur, oké, okay, we gaan afleggen. Vind ik een leuke naam. Ja, maar ik druk, ik druk volgens mij de verkeerde, moet ik even hoog drukken? Ja, Fleur, nacht. Ja, nacht. U bent hoogstpersoonlijk uitgekozen door ja, Sophie. Dat, dat hoor ik, maar uh, mijn, uh, dankjewel Sophie. Maar ik heb een opmerking uh, of een vraag voor uh, meneer Mohandis. Want uh, hij zei, ja, hij zit in de politiek vanwege zijn idealen en als tweede, tweede, even belangrijke punt is dat de politiek verantwoordelijkheid moet nemen. Nou vind ik, meneer Mohandis, dat de fout van de Partij van de Arbeid, en dat is echt al sinds 1998 gaande, dat ze juist... ...geen verantwoordelijkheid nemen voor de politiek die ze gevoerd hebben... ...en maar doorgaan en in plaats van te herijken... ...en inderdaad de politieke partij van de gewone man-vrouw-migrant te worden... ...hebben ze die in de afgelopen twintig jaar gewoon door het ijs laten zakken. En daarmee dus ook die hele Partij van de Arbeid. Wat vindt u daarvan, meneer Mohandis? Nou ja, ik, ik bedoel, ik respecteer uw opvatting, want dat is uw waarneming. Ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Want uh, sinds, ik ben sinds in 2003, 2004 uh, lid geworden van de Partij van de Arbeid. En uh, ik denk dat de grootste beweging die de sociaaldemocratie sindsdien uh, moest maken. Is, is: ja, we leven in een tijd van mega snelle technologie. Uh, allerlei uh, internationale ontwikkelingen... Waar je, waar je bij moet blijven als Nederland... Om, om nog mee te doen. Maar als ik gewoon even inzoomen op uw gevoel... u zegt eigenlijk... Uh, opkomen voor de gewone man... u noemde de migranten... Ja. U, u noemde allerlei groepen waar wij dan weinig voor opkomen. Toen ik lid werd... Uh, ik heb altijd strijdende personen gezien... die echt nog wel een overheid wilden... die omkeek naar mensen... Maar het probleem van de Partij van de Arbeid ja, is al, ja. altijd ja, geweest. Als mag. Ik even, want eigenlijk bent u het eens met de weg die de Partij van de Arbeid uh, sinds uh, paars is ingeslagen. Er is niet één weg die is ingeslagen. U, bedoel, u heeft het over één weg en alsof die één weg altijd één weg is. Ja, dus uh, de weg die er ingeslagen is, ja? is de weg van uh, de commercie. En hmm. het, uh, de uitverkoop van zeer basale zaken in Nederland. Daar zijn ze in meegegaan. En soms waren ze gewoon ontzettend dom. Ik bedoel, Samson mm -hmm. had het gekregen van uh, Rutte... Maar Fleur, Fleur, fleur, mag ik je eerst nog, antwoord ja. geven op je vraag? Maar okay. nu, het jammer is, je maakte een punt wat op zich goed was. Ik zal je even ik wil je helpen wel. daarmee. Okay. Marktwerking. Okay. in de ah, zorg. Ja. Ja, ja. Fleur zegt, jullie zijn een richting ingegaan en ik concretiseer het, Fleur, voor jou. Marktwerking in de zorg. Zullen we dat punt nemen, Fleur? Oké, okay. ja, okay, nee. maar nee, kijk, kijk, laten we al die basale dingen die van waarde zijn, die van ons allemaal zijn. Dingen die je niet moet weggeven aan de markt. Ik ben het, ik ben het eens met je dat er zaken zijn in, in, vanuit de jaren negentig waarvan we te makkelijk dachten. laten we dat maar op afstand zetten en dan reguleert de markt het wel. Eens, ik vind, en ik ben ook blij met het Van Waarde-project. Dat is zeg maar een groep mensen die eens gaan nadenken: van, wat zijn nou de dingen in Nederland, die van ons allemaal zijn. Waar je ook van moet afblijven, omdat het van waarde is. Als je naar de zorg kijkt, dan moet het veel meer terug naar de basis. Dus op het moment dat zorgverzekeraars eh, premie overhouden... dan vind ik dat we toe moeten naar premieverlaging. Omdat je hè, premiegelden niet moet oppotten... maar dan moet je teruggeven aan mensen. Er zijn dingen, ja, eens, ja. waar je veel duidelijker van moet zeggen... Maar mijn vriend zeggen, Mohammed, wat de... van ons maar zou je antwoord aan Fleur dan niet kunnen zijn... Fleur, je hebt gelijk. Sommige wiegen die zijn ingeslagen, daar zeg ik nu van dat was fout. En daar keken we nu hoe we dat kunnen veranderen. Want dat vanwaardeproject, ja. want ik weet Oké, okay, dus, dus Fleur op dat punt geeft eens. Maar mag ik wat zeggen? Fleur, weet je wat het verschil is tussen jij en ik en Mohammed? Nou. Ik was lid tot 2000 en toen uh, vond ik dat belachelijk wat Kok deed met de ideologische veren. En Felix Rotterberg had die partij kapot gemaakt. En toen dacht ik, ja, rot op, ik, ik, ga, ik ga lekker partijloos worden... en ik ga kijken wat ik doe en ik stem sinds 1998 landelijk de SP. Maar Mohamed Knokt en Sofie van 18 jaar... die zegt, ja. goed, de partij wordt gevormd door mensen... en ik laat niet de moorlachs van deze wereld bepalen... hoe die partij eruit moet zien. Ik ga erin, ik ga Knokken, ik ben 18 jaar. Ik word gemeenteraadslid. dus al ben ik het oneens met heel veel van die partij. Vandaag zijn mijn vrouw tegen mij, want we waren samen naar Den Haag gegaan... omdat ik groot fan ben van Farabin Baldeelsing. Toen zei ze, je houdt toch wel van de partij van de Arbeid. Ik zeg, schat dus, ik, ik hou van een heleboel mensen in die partij... omdat ze integere mensen zijn met goede bedoeling. Dus je kan ook tegen Mohammed zeggen, Fleur. Nee. Meneer Mohandis, ik bewonder u dat u tenminste die partij wil redden. Ja, ja meneer, uh, meneer Mohandis, kijk, uh, uh, als u zegt... Uh, maar verantwoordelijkheid is belangrijk. Dat, dat betekent geen woorden, maar daden. Nou, en omdat Sofie en u nog jong zijn. Zeker? En als u in de Partij <laughs> ik ben een van de baby. door wilt. Uh, ik, ik maak het uh, echt even af en dan ben ik weg. Ja, ja. Uh, kijk alsjeblieft naar de Wouter tapes. Uh, dat is een documentaire. Ja, die kennen uh, uh, we. Ken en kijk naar het moment dat Wouter Bos voor de camera durft te zeggen, ja, in Nederland is eigenlijk alles al bereikt. Waar moet je het nog voor doen? We hebben goed onderwijs, er is weinig werkloosheid. Dat is het moment dat hij eigenlijk de partij van de arbeid en de idealen door de play laat lopen. Mm. Ik zal ze kijken naar en nee, vragen gezien, af wat het betekent om voor de gewone man mag ik en ik de gewone Ja, ja, ja, ja. ga je gaan ik, ga je, ga je antwoord geven. Mag ik antwoord geven? Okay. op je? <laughs> ik heb die tapes gezien. Volgens mij is het vooral uh, die, zeg maar die discussie die je vaak ziet terugkomen... we hebben het best wel goed in Nederland, maar niet iedereen. Niet iedereen kan mee. Nee joh, miljoen armoede. Mag ik daarop antwoorden? Ik ben al heel lang actief in Gouden, in de politiek. Ik heb me altijd ingezet voor mensen die... Uh, ja het niet kunnen betalen. Dus mensen in de armoede. Mensen die uh, van huis uit het niet breed hebben... maar die wel moeten leren. Laat ik een concreet voorbeeld noemen. Toen ik in de Tweede Kamer zat, heb ik gestreden... voor de OV-kaart voor alle minderjarige mbo'ers... Die vanaf hun zestiende gewoon kunnen reizen naar school. In plaats van dat ouders honderden euro's per maand kwijt zijn aan reiskosten. Dat, dat is gerealiseerd 1 januari 2017. Recent. Lieke en. Euh, Lieke, wou ik zeggen. <lacht> Sofie en Nick. <lacht> Lieke zit <is er> daar. <lacht> en Nick hebben in gouda. Uh, niet zo lang geleden nog, dreigde ja. de kinderboerderij... Uh, de kinderboerderij waar iedereen komt. Kinderen die niet een schoolreisje kunnen betalen... maar die wel ja. zeggen, ik ga met mijn ouders naar de kinderboerderij okay. in Gouda. Ja. Fleur, later, laat hem uitpraten. Fleur, alsjeblieft, ja. ik heb jou laten. Laat hem uitpraten. Wat doet, wat doet de Partij van okay. de Arbeid? Die heeft zich ingezet dankzij onze wethouder, daar ook van de P van PvdA heeft gezegd... nee, dat is een belangrijke voorziening voor de stad. Daar komen kinderen, ook met ouders met een lagere portemonnee... laten we alles op alles zetten om zo'n voorziening voor de stad te behouden. Ik vind dat sociaaldemocraten in het algemeen... In het algemeen moeten blijven strijden voor dat van wat van waarde is. En ik ben het met jou eens, Fleur, ik ben het met je eens. Die opdracht is niet af. Dus ik ben het niet eens met iedereen die nee, zegt, het ja. is af. Onzin. Er zijn te veel mensen die aan de kant staan... Er zijn te veel mensen die nog niet meedoen. En okay. ik laat altijd met, met vanuit een soort concrete politiek... want dat is het verschil. Er okay, zijn, linkse, meneer, partijen, meneer. Er zijn okay. linkse partijen die niet regeren. En terecht, ja. de PvdA wordt het, wordt het meest kritisch aangepakt. Maar noem mij eens een andere linkse partij... die vuile handen heeft gemaakt in Nederland. Ik ken hem niet. SP, Eentje. De, partij van de langs de hele a Nee, nee, ik heb dus het over landelijk. Oh, landelijk. Dus ik, okay. ik snap Fleur, de kritiek. Fleur, ik moet naar de volgende bel en de, de, kritiek. Bellen, zijn de Maar je moet ook, ook vuile handen maken. Dank je wel. Dank je wel, Fleur. <lacht> Oké, okay, nou, dat was mensen weer leuk. Uh, René, nacht, zeg het maar. Goedenavond, Prem. Ik vind dat je geweldige gasten hebt... Maar ja, ik vind ze eigenlijk een beetje te netjes, te beschermen. Oh, ik ben niet netjes hoor. Nou ja, ik kan ja, wel geschelden. Nee, maar maar, ik kan uh... op de tafel dansen. Het klinkt allemaal zo correct, weet je. Als je toch in de kamer kijkt hoe het de afgelopen tien jaar is gegaan... met Pechtold, die strijd tegen Wilders... en daar gewoon net niet genoeg bagage en munitie voor heeft... Om, om wilders te bestrijden. René, heb je heb, René, je een René, tref, René je een mag je even vragen stellen? Daar. René, mag je even vragen stellen? Heb je ooit de optredens van Mohamed Mohandes in de Tweede Kamer gevolgd? Ja. Wat uh, vond je van zijn optreden? Nee, nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Ja. Weet je wat het jammer is, René? Weet je wat ja. het jammer is? Kijk, um, al die debatten die worden uitgezonden op de televisie wanneer ja. wilders en de algemeen. dat is poppenkast. Dat is show. Wat Mohammed je net vertelde. Het inzetten dat 16-jarige mbo'ers een OV-kaart kregen. Heel concreet. Weet ja, je wat dat, dat vergt aan standaard. vergaderingen? Weet standaard. je wat dat vergt aan voorstellen? Dus ik heb Mohammed gezien... want het meeste werk wordt gedaan in commissievergaderingen. Ja. Maar hij wordt er niet voor... Hij wordt er niet voor beloond. Dat is het vervelende. En waarom wordt fantastische... hij niet voor beloond? Omdat de leiding van de Partij van de Arbeid... mislukte oplichters Moorlag uit Drenthe... die sociale werkplaatsen Regen, oplicht... Ja, toch eens op met dat bestje van die ene man. Nee, die waar je mee bezig bent. Nee, maar, maar, maar goed, voorken. maar ik zeg alleen... dat Moorlag hoger is dan Mohammed op die lijst geplaatst. En als ik kijk naar wat Moorlag heeft gedaan... en wat Mohammed heeft gedaan, een integere jongen... die niet heeft gekozen ja. voor populistische boodschappen... wat hij kon doen, Mohammed is razend populair bij alle journalisten. Nou, de, de, waarom? Omdat hij, maar weet je waarom hij het minst op tv kwam? Omdat hij niet aan soundbites deed. Als Mohammed een antwoord gaf... gaf hij een uitgebreid, zoals zo net, uitgebalanceerd antwoord... en geen korte soundbite. En hij weigerde om te praten over uh, de dingen van Wilders. -Elis. En wat gebeurde er dus? De vakmensen die van wie politiek Watcher een beroep hebben gemaakt... En mensen zoals ik, wij zien het hoe geweldig Mohammed is. En dan heb je een paar kneuzen in de commissie die lijst van de P van de A samenstellen. En die denken: oh, deze jongen hebben we te weinig gezien bij Po. Of we hebben te weinig gezien, dus die zetten we niet hoog op de lijst. En dat, en wat Mohammed weer siert, is dat hij desondanks altijd netjes, beschaafd, correct is gebleven. Want hij gelooft niet in meegeblaad en meegegil en de enige reden waarom hij mijn gast is. Omdat hij weet hoe ik buiten dit soort idiotie ben. Hij was, eh, eh, eh, en, en hij weet eigenlijk dat ik eigenlijk een heel goed mens ben. En die de maatschappij ook bruggen wil bouwen en zo. Maar dat hij weet dat dit ook een spelletje is. Maar, maar, maar, maar, maar, maar René, ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer. dat je de, de, Mohammed moet je beoordelen op wat hij heeft gedaan in de Tweede Kamer. En in de gemeenteraad. En dat was chapeau. Iedere keer zowel in de Tweede Kamer als alle beoordelingen zijn positief. Maar kijk ja. nou eens naar het speelveld. Ja. Je, hebt daar, je hebt daar die Baudet. Die moet je eigenlijk... Nee, Baudet doet niet mee in Gouda. Maar René, Baudet doet niet mee in Gouda. in één gemeente. Hij nee, doet hij alleen wel, mee even, in Amsterdam. Hij, hij staat even op de landelijke politiek Nee, maar we hebben het gehad over de gemeenteraadsverkiezingen... van aanstaande woensdag. Wat wil je met de landelijke politiek bespreken? Ja. Ja, maar goed. Ik, ik zie ze alleen maar op televisie. Nee, die maar ook wel, wel, ook René, welke wij, gemeente woon jij? Bij Business Class. René, welke gemeente woon jij... Eh, uh, Vorden, in de Vo achterhoek. Oké, okay, Vorden. Hoe vaak ben jij gegaan naar een gemeenteraadsvergadering? Ik woon hier net en ik ben, uh, bovendien, uh, we kennen elkaar, ik ben uh, bijna blind. Ik heb uh, genoeg even aan mezelf om... Uh, um, uh, maar, maar René, als je, weet je wat ik het vervelende vind? Kijk, je kan klagen, maar in jouw gemeente ga je eens woensdag een keuze moeten maken. Ja. Ik vind... Als je auto koopt, kijk, oké, okay, je bent blind... maar als je gewoon uh, een, een braille apparaat of wat dan ook koopt... René, dan ga je toch even verdiepen. En ik vind het zo gemakkelijk om die hardwerkende gemeenteraadsleden... in Waardvoerden uh, in de Achterhoek te gaan beoordelen... op het feit wat, uh, uh, uh, hoe nee. heet hij, dingen blaad... Pechtot of Baudet blaad in de Tweede Kamer. Baudet doet ja. niet mee in Voerden. Ja. Nee, weet ik niet. Weet ik, weet ik. Dus ik, door... ik ga Partij van de Arbeid stemmen in. Oké, okay, nou... Hey, nou uh, nu, hey, nu hou ik van hoor. <laughs> <Hey> René, <laughs> je, hoor. Hé, René, dankjewel. En die blinde uitzending komt nog. Alleen, uh, uh, ik moet even nog goed eraan werken, maar dat, dat komt nog. Oké, okay, doei. Oké, okay. okay, ik doe even snel Ton uit Dellezaag, want die, die, die, die, die, die, die wacht Tom, al wat, zo lang. Ja, Hé, hey, Ton, wat wilde je kwijt? Goedemorgen met Ton. Ja, Ton, wat wilde je kwijt? Ik had een vraag aan Sophie. Ja, Sophie? Ja... Ik heb 50 jaar, maar helemaal suf gestemd, hè. Ik ben er alleen maar op achteruit gegaan. Wat ga je daarmee in hebt... Rotterdam? Uh, ik weet het nog niet. Dat hoor je zelf als je even uit mag praten. Nee, ik eigenlijk... want ik vind dat je wel wilt, Dus ik moet even streng zijn, want we hebben nog veel bellers. We moeten naar de blanke Germaan. Dus wat wil je zeggen? Maak je een punt zonder die hele lange uh, uh, inleiding. Ja, ja. Ik heb 50 cent. Nee, wat is je punt wat je wil maken zonder te zeggen de hele inleiding? Je hoeft geen aanloop te nemen, maar ik schiet die bal erin. ja nou, nou, mijn punt is dat ik haak dat een heel AOW een maandserlag ben Ja? Met betalingen Of media, deze ja. bijdrage, dus wat ja. je hebt het zwaar, toch? Financieel zwaar en dus. En wat gaan ze daar aan doen? Ze kunnen niets eraan doen, want ze woont in Rotterdam en, en is hele Goda toch ja, Nee, maar de PvdA in Gouda, Mohammed en Sofie gaan niet over de PvdA in Rotterdam of de PvdA nee. in de Tweede iets, Kamer. Maar, de nee, niet niet meer. Meer, neem, nee, maar, maar toch is ze vast te bellen. Dus ik vindt het altijd leuk om een beetje te ja, lopen, jou. Hoi. Zeg je zo, wat komt daar Wat is je vraag? Ton heeft geen vraag. Ton wil gewoon even dat iedereen hoort dat hij nog leeft. Ja, Ton Kanker, hij was bijna dood. En dan vindt hij het leuk om even te bellen en te wouwen... zodat we allemaal weten dat hij er nog is. Ja, maar het, heel concreet, Ton. Ja, maar je moet Ton niet serieus nemen. Nee, maar wat is... Nee, nou, ik, hij, wat, wat is een vraag? Vertel. Hij heeft geen vraag. Hij oh. belt ja, zodat ik, we ik, allemaal ik, horen dat Ton er is. Ik, ik, en ik, ik, het liefst wil hij een grapje maken... maar dan zei ik, Ton, we moeten over de politiek praten. Brem, zet je plaat op. Je hebt een plaat op staan. Jij bent het niet. Je hebt er van mijn toonplaat <laughs> op staan, jij. <laughs> Ik ben het wel. Hey, Liever Ton, ik nee, moet naar joh, de blanke... Jij, jij bent ben het niet. Je zegt gewoon een plaat, of jij? Zet je plaat nou zo? Welke plaat? Nou, die, nou, voor jou. Welke, welke plaat? Ik weet gewoon, je twee euro horen gelullen, man. Ja, ik ja, weet wel. het, maar je, je, je vindt me gewoon leuk. Daarom luister je ook trouw. Uh, je, je hebt gewoon een plaat gemaakt, jij. Nee, ik heb geen plaats gemaakt. Ik ben het echt, Ton. Maar vandaag heb je echt geen goed punt. Ja, wel, wel een heel goed punt. Nee, je hebt, heel, je hebt een heel slecht punt. Doei, Ton. Ja, dat. Zo, we gaan naar de blanke... Ja, mogen met je keek zo kijk Ton is echt een Nee, Hij wilde zeggen, nee, ik heb 50 jaar, dat, dat, dat. Om vervolgens te zeggen dat hij nu uitkomt met zijn AOW. Nu gaat het erom. Jij kan niet doen aan de AOW. Jij kan armoedebeleid in Goda doen. Maar dan vind ik dat er niet Ik wil dit over het armoedebeleid in Rotterdam zeggen. Ja, nee, maar jij gaat er niet over, toch? Nou, ik weet wel wat de PvdA daar wil gaan doen. Ja, wat de PvdA wil gaan doen. Maar jij bent er niet verantwoordelijk voor. Oké. Bijna, bijna. Gebouwd, staal, ogen en van Gezellig, zo, Nee, Sofie, weet je wat dit is? En, weet je wat dit en, is? Nee, maar achteruit zitten en dan, ja, je moet een beetje achteruit ja, een microfoon, kan bakken. Verduidelijk, er is iets anders. sms met iemand gisteren van jouw redactie. Die zegt, geef me drie nummers voor morgenavond. Wie, niemand krijgt uh, sms hebben van mijn redactie. Nou, ik heb weet... geen redactie. Oh, ik ben de redactie oh, uh, van Tony, dit is het is programma. Niet, ik weet dus niet wie dat was. Oh, laat me de sms. Daar zit iemand in de maling te nemen, broer. Da dag, Mohammed. Wil je mij een persoonlijke muzikale top drie toesturen? Wordt gedraaid tijdens de uitzending. Voor welke programma? Ja, je zit in meer programma's. Ja, Misschien daarom. Ja. Gaust dat. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja Was je vanaf het nee, begon staat er Nee, Nee, ik zit er, ik zit er volgende week wel. Maar dan, ja, dan doe je dus het volgende week. Okay, ja, ik zat je je die terug te bellen... van ja. welke nummers wil ja, je. Ja, maar goed. Sofie, even voor de ja. duidelijkheid. Zoals Anne Bakema waren er ooit Germanen. En die zijn gandesimeerd. En op een gegeven moment... Uh, heb ik iets erover gezegd. En toen is er een hele lobby opgekomen en toen ben ik gedwongen... om de volgende persoon die je nu in de uitzending... iedere nacht, als ik hier ben... zondagnacht uitzendtijd te geven. Ja. Ik heb zelf fans. Iemand zegt dat hij alleen maar luistert... voor de Blanke Germaan. En deze man vertegenwoordigt dus de inheemse... oorspronkelijke Nederlanders... die verdreven zijn door al die buitenlanders. Zijn een beetje zoals de Indianen in Amerika. En ook de religie die ze vertegenwoordigen. Dus ik weet niet, ik ken de persoon niet. Ik heb Blanke Germaan, wij hebben elkaar nog nooit persoonlijk ontmoet, toch? Nee, nee, dat klopt. Oké, okay, en, en u bent, bent door de lobby van de Germanen aangesteld... om hier het licht te doen schijnen vanuit het perspectief... van de oorspronkelijke inheemse inwoners. Ja, nee, dat, okay. dat is zo. En ze hebben me ook, in tegenstelling tot de ING-directeur... wel 50% verhoging gegeven. Oké, okay, en, en, en, en, en, en daar nog, nog even nog bij, Blanke Germaan... u bespreekt nooit wat u gaat zeggen vooraf met mij. Ik weet ook nooit wat u gaat zeggen. Nee, nee dat klopt. Okay. Maar dit keer zou u het kunnen weten. Oh nee, ik zoveel interesseer ik me ook niet in die witte kakken Maar zeg het maar. Ik ben heel blij als het 21 maart is. Ik kijk daar echt naar uit. Want ik ben het gewoon helemaal zat, die winter. 21 maart is ons steeds van Ostara. En dan begint de lente. Ja, ik hoop het ook dat het begint. Ja. Ja. En daar kijk, ik, daar kijk ik nou naar uit. En de verkiezing is dan natuurlijk ook. Dus ik doe erg mee en ik roep iedereen op. Doe je Germaanse traditie, doe er ook aan mee. Maar ik, ik ben echt de winter echt zat nu. Uh, welke, welke gemeente woont u, Blanke Germaan? <lacht> dat is eigenlijk ook geheim. Huh? Nou, maar, maar u kunt aan mijn accent wel Houdt horen dat het heel dicht bij Den Haag is. En ook heel dicht bij Gouda. Oh, meer. Kijk, die meneer mag nooit meer halen. Oh, <t COVID -19> goed. En op wie gaat u stemmen? Op, op Hilbert Naveen? Nee, nee, nee, nee. Maar waar gaat u nee, op stemmen, ik Blank niet. Blanke Germaan? Waar gaat u op stemmen? <tud> ik, <tud <try> ik ben wel een SP'er, eigenlijk. Oh, dus u gaat, maar hebben ze wel een goede Blanke Germaanse kandidaat? Ik is tenminste niet <tudit> zo. Nou, hij heeft volgens mij zwart haar. <tudit <tudit> ja, <tudit> maar u, u, u, u, u verraadt wel het Blanke Germaanse ras, hè? Nee, nee, nee, nee. Ik verlaat dat niet. Dat zou dan een half Germaan zijn. Hè? Nee, dat, dat... maar u streekt voor het zuiver Germaanse ras. Daarvoor hebt u deze, deze, dit inspreekrecht. En dan gaat u vervolgens het verkwanselen. Het zal nog ja, erger zijn als ja, u op een dat... zwarte zal stemmen. Dat, dat is zo, maar weet u wat het is? In, in mijn gemeente lopen we nog iets achter. Dus wij hebben ook geen tv station en, en, en de kranten zijn in zwart-wit. Dus ik... ik... Ik kan gewoon niet altijd zien even, wie er nou echt blond is. Maar even een vraag. Op die lijst van de SP staan er ook uh, uh, uh, mensen met een, uh, uh, met een kleurtje? Ja, die staan er ook op. Want u weet, u bent de laatste der Germanen. Want u heeft een relatie met een of andere Midden-Oosten figuren Syriër, geloof ik zelf. Heeft ja, u daar ja. ook al kinderen mee? Nee, nog niet. Want u maakt maar... het blanke Germaanse ras kapot met deze relatie, hè? Het ja, precies. Is het verdunning? Dat, ja. Dat is ook helemaal Homeopathische verdunning. verdunning. Homeopathische <laughs> nou, verdunning. Laat me die gaan, jongens. <laughs> dat heb dat ik wel eens al. gehoord. Ook zo. Dat dat dan maar ik, ik, niet werk, goed is. ik werk aan mijn legende. Want ik, ik moet dus ook echt de laatste zijn. Ja, okay. maar, mooi. Wat blanke Germaan, moet u wel zeggen... Ik had in Suriname had ik meneer Armand van ja. Alen. Zijn vader is een blanke Rotterdammer. Ja. En die is twee koeien. En die zegt... die koeien moeten niet te veel met zichzelf doen. Je moet aan rasveredeling doen. Dus hij haalde koeien uit Texas, Dominicaanse Republiek, Costa Rica. En, en dan haalde ja. hij die andere weg. En eigenlijk moeten we Thierry Baudet uitleggen... dat door de, met de komst van Mohammed en ik en andere mensen... wij het Nederlandse ras sterker maken. Want wij zijn die stieren die van buiten komen... Precies. en dan fokken en dan zorgen <laughs> dat er geen inteelt komt. Ja. Nee, maar dat, dat, dat is ook zo. En daarom heb ik dan ook die vrouw uit Syrië. Niet alleen daarvoor natuurlijk. Ook omdat ze heel lief, mooi knap en Nee, Haard, maar... nee, nee. Dit is weer een streek met de blanke Germaanse traditie. U slaat ze met een knuppel op zijn kop en u neemt ze mee. Dat, dat was onze traditie, maar dat mag niet meer. Ja, maar we gaan een nieuwe kerk oprichten waarin dat weer mag. Precies en Hoe gaat onze die kerk, kerk? De Germaanse kerk. Ik, ik word de profeet. We gaan, maar even, we gaan... even een genaamd. naam. Nee, even... nee, nee, nee, Sophie, even voor de duidelijkheid. Wij ja. gaan proberen. Het Germaanse geloof is, is gedecimeerd. <laughs> en, en Blanke Germaan en ik gaan officieel een Germaanse kerk beginnen. Ja. En de Blanke Germaan heeft mij tot profeet benoemd. Dat is toch zo, Blanke Germaan? Met lekkere nou, Ablaatbrieven toch... en zo. Nee, blad is christelijk. Nee, wij echt okay, Germaans. Echt, echt Germaans? Ja, ja. ja okay. En ik vind dat vrouwen die lid worden van de Germaanse kerk... ondertekenen dat we ze met de knuppel op hun hoofdbogen slaan... en mogen <laughs> meenemen naar ons hal. Oké, okay, dit, dit klinkt als wel echt stand-up comedian. -prem. Dat He, doe je weet, goed. Maar, dit doe maar, je goed. <laughs> <laughs> maar dit hele programma <laughs> is toch <laughs> comedy. niet. <laughs> maar, maar, maar goed, Blanke Germaan, is er nog iets wat ik kwijt wilde? Ja, ja ik, wil, ik wil eventjes... Ik ben Help. zelf altijd heel veel op, uh, op, op de Tweede Kamer ben ik altijd binnen geweest. Ik kwam heel vaak bij meneer Kok op, op het torentje. En dat ja. ben ik serieus, ik kwam daar echt dagelijks. Ik, dus ik toen kwam toen, dagelijks daar, want hij was postboerder die de post bezorgde bij oh, meneer oh. Kok. Nee, toen was ik schoonmaker. Oh, toen was je schoonmaker. Oh, maar ik kwam dus dagelijks. En ik heb hem toen al verteld, gewoon. kijk, de Germaanse scheppingsverhaal... dat is uit vuur en ijs wordt de wereld gemaakt. Ja. Maar je moet gewoon altijd kijken. Kijk, de VVD, dat is ijs. De PvdA is het vuur. Ja, nee, dit is basisnatuurkunde, natuurkunde, voor de zwijnen, voor de Batavel. Maar als het vuur uh, hoger gaat, snelt het ijs, wordt water en het vuur weg. Ja. Dat is een beetje gebeurd. Dus het vuur moet harder branden, zodat het water damp wordt. Zo is de wereld ontstaan. En die damp, die geeft, moet de PvdA dan bezweren. Gewoon. Zo wordt het gegaan. En het... Ja, dat wil ik ze even meegeven. En eventueel kunnen ze zich aanmelden bij onze kerk. Dan kan ik ze van wat... Nou, Mohammed niet. En Sofie heeft bruin haar. Ik denk ook niet dat ze een zuivere, blanke Germaan is. En het is geen Germaan eerst. Anne Bakenmakka lid wordt. Anne wordt je lid van onze kerk. En Lieke. Ja, en je priester. Nee, Lieke is ook al... We hebben Lieke de lijn genomen via de vader. Lieke zegt nee. Nee, maar Lieke heeft Franse link ergens toch. Via je vader of je moeder of zoiets. ergens, Maar Lieke was ook geen blanke Germaan. Nou, maar Mohamed is zeker als Noord-Afrikaan... niet in onze Germaanse kerk. Nee, maar kijk, even voor de duidelijkheid... De Noord-Afrikanen kunnen dat wel, want die hebben veel bloed in zich van de vandalen. Die hebben daar oh ja. een groot rijk gehad en dat zit erin. Ja, dat, dat is wel dat, waar. Dat heeft hij met mij gemeen gewoon. Er zijn in Noord-Marokko ja. ook veel mensen met blauwe ogen. Ja, ja, ja. Maar en dat, dat zijn de vandalen. Het Arische vandalen. ras, hè. Dus, uh, nee, wij zijn, wij zijn uh, echt helemaal voor het Arische ras. Ja, nou, ja, dat, ja dat, dat, dat wel. Nou, voordat we nog verder gaan. Nou, dankjewel. Had u nog iets wat u nog tot slot wilde zeggen? Nee, ik wens ze veel succes. Als ik in Gouda was, had ik ook op ze gestemd. Maar dat zeg ik ongeveer elke week. Omdat ik, ja, ik vind het heel goed gewoon al die mensen, ik hoor ze graag daar. Ja, nee, ik, vind hey, dat ik, ik vind echt dat we leuke gasten hebben, dat vind ik ook. Uh, ik doe iets heel doos, maar dat gaan we zo. Ik kan geen tweets oh. even voor Lisa. Oké, okay, dankjewel, Blanke Germaan. Ik ga even snel naar Harry van der Klee. Dag Harry, wat wilde je kwijt? Ja, nou, ik, ik, ik, even over het vorige gesprek: vuur en gas. Uh, uh, nee, uur en water. Had hij het over? Nou, En voor vuur heb je gas nodig. Ik ben uh, bel uit Loppersum. Uh, hij gasgemeente. Ja. Ja. De domste. Mag ik wel zeggen dat de bewoners van Loppersum ja. en Groningen tot ja. de domste Nederlanders behoren die ik in mijn leven heb gekend. Oh, jee. Ik kan je zeggen waarom, Harry. Ik nou, weet zes. nog. En toen ik studeerde rechten in 1983 of 84, en toen moest je echt in bibliotheek dan had je nog geen internet. En ik ja. was toen iets aan het doen met de gaswinning en zo. Uh -huh. En toen heb ik een stuk gevonden van nou, een of andere geleerde, of wat dan ook, die al in 19, of het was 67 of 69 waarschuwde, dat het winnen van gas kon leiden tot aardbevingen op termijn. En ja, toen hebben precies. al die Groningers hem weggehoond of het nou mm -hmm. van de P van de ACD VVD of CPN was. Want ja. ze wilden allemaal <lacht> dat die patje PS van SO en Shell... daar de boel moesten leegtrekken. Nou, ik heb een stuk de, gelezen. Ik weet niet of de Groningers dat wilden, maar... Nou, en, wilde dat vooral ja, dat, dat, en al die Groningers hebben al die jaren gestemd op al die partijen die al dat aardgas hebben uitgezogen uit jullie grond. En vervolgens ja. het verdeeld hebben in Den Haag door onder andere Joop den Uyl. En het is verdeeld, er is een prachtige documentaire gemaakt door Prem, Semla geloof ik. Hé hey Prem, stop even. Ja. Mijn, vader was, mijn vader was kolenboer en die ging hartstikke failliet toen het gas gevonden was. Ja. Ja, maar kolen ja, was uh, ook wel weer slecht. En nu, en nu woon ik in Loppesum en nu woon ik in een huis... waarvan ik niet weet of het kan blijven staan. Nee. En, en toch stem ik PvdA aan. Waarom? Leg me dat uit, Harry van der Velde. Ja, we hebben een, we hebben, het zijn gemeentelijke verkiezingen. En ja. we hebben een hele goede wethouder... die Tum. voor en de PvdA en GroenLinks ah, uh, in de raad maar. zit. En hoe heet ik hij? Gewoon een hele goede wethouder. Mohamed, hoe heet hij? Hoe weet heet ik? hij? Ik, ik Beesvollema. Weet... Hoe? Bees Vollema. Vollema. Klinkt ja. wel Germaans. Het volle ma. volle ja. ma, toch? Ja. ja. En uh, ik vind gewoon dat die moet blijven. En al die partijen die vinden dat je niet op een uh, landelijke partij moet stemmen... dat is natuurlijk dat is hier uh, in de gemeente. Nee, dat ik vind bank. ik ontzettend. Ja. Maar Harry, dus het is weer wat ik tegen Mohammed zeg... de persoon die het primaire reden is om te stemmen, toch? Ja. Ja, dat Nee, maar kijk, ik ga Amsterdam stemmen op Erik van den Burg... de lijsttrekker ja. van de VVD. Maar Erik ken ik uit mijn studietijd. Integere, goede. weet je... En, en, en, de, ja, dan weet ik, en als het erop aankomt om de keuzes... vertrouw ik Erik dat hij de goede keuzes maakt. Jullie hier wordt helemaal niet meer, denk ik... nou, heel weinig, uh, op de VVD gestemd. Van, dat is toch wel de partij die uh, er helemaal niets aan gedaan heeft. Uh, denk aan Kamp en... Uh, nou, uh, het gaat nu iets beter, hoop ik, met een nieuwe minister. Maar uh, die kan het vergeten. Mm. Ja. Nee, oké, okay, nou, uh, ik Harry, hoop, ik Harry van der Klee, ik moet zeggen... ...jij bewees weer hoe dom Groningers. Oh, oh, <laughs> nou, oké, okay. ik vind maar, het een mooi programma, ik blijf luisteren. Hé, hey, maar Harry, ik, even oprecht. Ik vind het ontzettend leuk, en dit bedoel ik nou met uh, mooie Nederlanders... ...dat je inbelt en dat je dan ook zegt van... ...die persoonlijke wethouder die ik zo goed vind... Ik maak een persoonlijke lokale keus ja. voor mijn gemeente. Zo en als dat. meer mensen maar zo zouden nadenken. Ja Precies. Van de ja. hele landelijke politiek heeft er niets mee te maken. Ben ik helemaal doe, doe even een, een oproepje naar heel, uh, alle kijkers. Dat ja, dat, luisteraars. Uh, luisteraars. Ja, ja, omdat ja, ja omdat jij, al kijkers. Nee, zit zitten ook te filmen. Jazeker. Voor, <laughs> voor, voor wat? Voor wat filmpje? Nee, heel veel mensen kijken online. Ja, online. Ja, ik heb op, nu maar vier zes kijkers. Het is live via wat? mijn eigen. Via haar eigen kanaal. Ja, dat, is, dat is, ja, Oké, okay. is... okay, dankjewel Harry van der Klee. Ja. De, de, de, de, dankjewel. Oké, mag ik even Luister Als één voor de duidelijkheid: <laughs> Sofie oh, nee, heeft een, een telefoontje. Direct. En dat Instagram, telefoontje toch? heeft ze daar staan. Nu kunt, ja, maar, maar Sofie, en op welk net ben jij nu? Inst ik ben nu op Instagram. Instagram. En je zet live op Instagram ja, ja, dit Ja, ja. Zeker. En hoeveel mensen keken nu? Ja, nu waren vier, maar net waren er wel iets meer. Serieus? dat ja, is geslapen. En, ja. en dan. Ja. En, en, ja. Oh, oh, oh, <laughs> dat wist ik niet. Maar hooi, zeg even Hoi. Okay. Dames en heren, u weet het Het is, uh, het is één minuut het is, wat? het is al twee minuten over half twee ja, uh, uh, We is. hebben, we oh. hebben een, iemand En dit is echt iets leuks, Sophie Dit is iemand waar ik ontzettend mee Oneens ben, maar ik heb zo'n Bewondering voor en zo. Het is nog de enige Nederlander die vindt Dat je China accountable moet houden Voor de schending van de mensenrechten En hij is woedend op de Partij van de Arbeid Omdat die een grote muil hebben Maar ondertussen zaken doen met China En ook in al die gemeentes, die handels Delegaties naar China sturen. Maar dan is hij boos op alle politieke partijen, neem ik aan. Behalve de SP. Wilbert, behalve welke partij? Behalve de SP? Nou, de SP die heeft ook boter op zijn hoofd, hoor. De oh. missen, die heeft, Iedereen uh, niet... dus, oké. Okay. Dus partij missen... voor de dieren niet. Partij wat voor zeg je? De, partij voor de dieren toch niet? Die geen... Nee, maar ik weet niet wat die precies voor stemgedrag <laughs> hebben getoond. Maar die, die hebben nog wel enigszins mijn sympathie. Maar het is altijd de vraag, wat doen ze in de praktijk? Oké, okay. dames en heren, hier is hij. Onze columnist. De mensenrechten, streder, de eenzame blanke Germaan uit Den Haag, Wilbert Stuyfberg, en ik ga pissen. Een goede nacht, heren en dames. Tans volgt, u hoort het net, Prem gaat pissen, een uitzending met het betere poep- en piesnieuws, oftewel bullshit. Is uw presentator meestal aan het urineren tijdens deze column? Ook elders weet men van wanten. Afgelopen week ontving ik twee mededelingen. De eerste was een antwoord van het Openbaar Ministerie. In de reactie op mijn aangifte tegen Real Human Bodies... de aangifte deed ik 6 september 2017. De reactie van het OM was dat er äh, enige vertraging was opgetreden in de beantwoording. En dat dit nog wel enige tijd zou kunnen gaan duren. Met andere woorden, men had nog geen onderzoek gedaan. Tot zover de geweldige haast die het OM heeft om illegale door de Chinezen te onderzoeken. De tweede mededeling kwam van de gemeente Smallingerland. Zij meldde mij dat het OM geen reden zag tot vervolging van de lijkende De een zegt dus er is vertraging en de ander stelt dat er geen vervolging komt. Wie van de twee verkoopt nu bullshit? Eindresultaat, de expositie gaat door. Komende week zijn de lijken te zien in het Luistergoed Schaatsliefhebbers in het te Herenveen. U weet wel waar de olympiërs Wüst en Kramer hun rondjes draaien. Herenveen, waar Olympisch coach Foppe de Haan jarenlang de voetbalcepter zwaaide. zwaarde. Olympisch <lacht> bolzit. Foppe had in 2008 scheid aan het Olympic Charter. En over vier jaar zwermen al die schijnheilige Olympiërs voor het schaatsen uit naar Beijing. Herenveen en China, de plek voor uw bruine boodschappen. Ik vind het triest dat Bibian, Mentel onder een donkerbruin besmeurde Olympische vlag, triomfvervierd. En met Bibian komen we uit bij Zuid-Korea. De Korea-expert Remco Beuker waarschuwt voor toenadering tussen de twee Korea's tijdens de winterspelen. Hier hoort u hem in het programma met het oog op morgen, waarom gevraagd wordt, is Kim Jong-un te vertrouwen? Nee, zegt Korea-deskundige Remco Buiker. Ongestellende naïviteit van de Amerikanen. Want elke Amerikaanse president de afgelopen twintig jaar... is gevraagd de Noord-Koreaanse leider te ontmoeten. Ze hebben allemaal heel terecht nee gezegd. Niet in de onder deze omstandigheden, want anders legitimeren we... een staat die eigenlijk concentratiekampen... tot winstgevende bedrijven heeft omgetoverd. Noord-Korea is precies... Zoals China. Ook dat land drijft op de concentratiekampindustrie. De miljardenwinst via organenroof... zijn financieel verwerkt in de vijfjarenplannen. Zoals het een ordentelijke nazistaat betaamt. En wie oh wie werkt vrolijk samen met deze Chinese naties. Terwijl Prem en zijn vriendjes zich druk maken over klein bier... Thierry Baudet... gaan de grote jongens en meisjes lekker door met China te vetteeren. Dus geen klein bier, maar Heineken... Niet Baudet, maar Kaiser Ollongren werkt samen met China. Zij is nu minister van D66. Behalve D66 deden alle huidige regeringspartijen al eerder alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Samenwerken met de grootste genocidepleger in successie. VVD, CDA, ChristenUnie plus de PvdA en PVV. Het zal me niet verbazen als een aantal van die zich links noemende partijen meeliepen in de protestactie vandaag, tegen discriminatie. Ook vandaag debatteerde Pechtold met Asser over segregatie in het onderwijs. Beiden zijn hoofdrolspelers in onze vaderlandse politiek, of ik kan beter zeggen daderlandse politiek. Ze zouden zich moeten afvragen, qua onderwijs en op straat leven, wat er gebeurt met de kinderen van Falun Gong. Waarvan de ouders voor de organen vermoord zijn en daarna in de verbrandingsovens geflikkerd. Die kinderen, ik meld dat al eens, die zwerven over straat. Maar Pechtelt en Ascher, die vegen alleen hun eigen enge Nederlandse straatjes schoon. Kijk eens hoe netjes wij zijn. En de rapporteur, die dit alles aan de kaak stelde. Advocaat Gao Seng, die zit nu waarschijnlijk weer gevangen. Met verstoppingsverschijnselen, want als hij moet poepen... dan moet hij dat eerst aan de bewaker vragen. En die moeten dan zijn poep opruimen, klooiend met emmertjes. Omdat ze daar vervolgens geen zin in hebben, weigeren ze hem water te geven... als hij, uitgerekend tijdens hun dienst, vraagt om te mogen poepen. Resultaat, terwijl Gao Seng soms maar één keer in de vier dagen kan poepen... en ondertussen Lodwijk Asser vier jaar als minister van Normen en Waarden verstoppertje speelde. In die vier jaar werden in China van 2013 tot 2017 weer een aantal van 240.000 tot 400.000 organen geoogst. En nu weer terug naar Prem. Dank u wel, Wilbert, tot de volgende week. In mijn WoW-programma. <laughs> dag Wilbert. Dank je wel. Oké, okay, we gaan naar René. Uh, uh, dag René, goedenacht. Sorry dat je zo lang moest wachten, maar bellen heel veel mensen. Zegt u het maar. Ja, geef niet, hoor. Uh, luister, ik kom naar Rotterdam. Ja. Maar uh, ik, ik wil een gesteemd, een keer nog nooit gesteemd. Sorry, ah. mag het iets luider, Anne? We horen er heel slecht. Nog een ja. keer hoor, René. Ik wil een gesteemd, een keer nog nooit Maar ik zit in Rotterdam. Ja. Maar nou zich maar af te vragen... Welke partij doet wat voor de, uh, voor de armen in Rotterdam? Ah, Zou er een van, een van jouw gasten dat uh, kunnen weten? Nou, Mohammed, welke partij nou, doet, doet wat? We worden. eerlijk over zijn. De, je hebt daar gewoon partijen die nu niet uh, volgens mij in het college zitten: P van de A, GroenLinks en SP. Ik ga ze gewoon allemaal ja. noemen. Zelfs Nida uh, doen dingen voor uh, mensen aan de onderkant. Die hebben hele concrete voorstellen als het gaat om uh, kwijtscheldingsprogramma's. Uh, kinderen die mee kunnen doen uh, ongeacht het inkomen van ouders. Ja. Dus je moet echt zijn aan de, aan de linkerkant van het spectrum. Want dit, ja. uh, dit ja. college wat er nu zit, van Leefbaar, D60... op het punt van armoedebeleid... hebben ze dingen echt lopen beknibbelen de afgelopen vier jaar. Dus ja. daar moet je in ieder geval niet zijn. Nee, precies. Duidelijk. En het liefst ga je op Barbara stemmen van de Partij van de Arbeid. Maar dat is niet gek ja. dat ik dat zeg. Nee. Maar ik, ik wilde wel alle partijen noemen. Als maar René, ik vind sowieso maar. dat je moet gaan stemmen. Hè. Dus, at, kijk, ah, ja. ik ik, René, ik zei echt de voorbegrip. Ik moet gaan stemmen voor de deelraadcommissies. Dat stelt geen klap voor. Het is een soort <lacht> nee. adviescommissie op P van de aangedrocht. Maar ik ga stemmen. En nu zit ik keer op wie ga ik stemmen. En ik zit met een ik weet het echt niet. Ik denk dat ik waarschijnlijk op iemand van de SP ga stemmen. Ik ga zwarte vrouw zoeken waar ik op ga stemmen. Maar het stelt verder die film voor, maar ik ga toch ervoor stemmen. Want zolang het er bestaat en ik mag stemmen, ga ik stemmen. Dus ik vind iemand die zijn stem niet gebruikt. Mijn kaasboer gaat ook niet stemmen. Ik zeg tegen hem, rot toch op joh. Hij zit in een prachtige gemeente, Bodegraaf. Ik zeg, er zijn ze echt daar wel mensen? Hij zegt, ja, maakt niet uit. Ik zeg, nou, doe maar. Dus ga alsjeblieft stemmen, René. Doei. Bar Barbara Katman. Doei. Oké, okay, dan moet ik heel snel. Ah, oh, luisteraars. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Het is 1 uur 41 minuten. Er komt twee minuten geleden, dus om 1 uur 39, 9 minuten over half 2 s'nachts, een P van de A En de tweet zegt: Geweldige uitzending met geweldige gasten in Zpp op 1. Ed Mohammed. Mohandis, inderdaad, maakt de FP vandaag het verschil voor de mensen... die niet vanzelf komt aanwaaien. Ook in Hellevoetsluis hebben we oude en jonge mensen... in armoede zijn en daklozen... en moeten we vechten om scholen open te houden. En Daan Dankert heeft dat getweet. Is dat die lijst er al zo? Maar dit vind ik wel goede marketing. Dit vind ik heel goede marketing van en de Hellevoetsluis. Ja, maar Daan is top. Ja, oké. Okay, je kent dan, ken dat okay, ken is goed. We gaan dan. Adrie. Adrie, wat wil je weten over de gemeentelijke herindeling? Nou ja, ik, iets wat erop aansluit, maar ten eerste met de Partij van de Arbeid kies je dus op een uh, partij. En wij willen dus kiezen alleen op één man. Maar mijn vraag is dus aan mevrouw en meneer. Ja. Uh, Sofie Heesen, mevrouw, ik zal een van de namen zeggen... mevrouw heet Sofie Heesen, ze dus is nummer drie van de PIVA... aan de A-lijst in Gouda... en meneer heet Mohamed Mohandes, oud Tweede Kamerlid... daarvoor oud raadslid in Gouda... en nummer twee op de lijst in Gouda. Ja, nou, we, we, uh, Gouda, welke positie neemt Gouda in... En uh, ten opzichte van de ontwikkeling van Schiphol. Dus de mening van de Partij van de Arbeid Gouda. Okay. Dus hey, de toekomst ik, van deze zal... mensen, hoe zien ze dat? U, u, u komt uit Gouda? Nee, hij komt uit Wisp. En hij verzet zich tegen de ja. burgemeester... Ja, kijk... die lid is van de adviescommissie, die gaat over Schiphol. Ik zal, uh, ik zal heel eerlijk zijn daarover. De, de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda gaan niet over Schiphol. En dat meen ik oprecht. Dus als nee. Gouda hebben we wel te maken met discussie op dit moment over vliegbewegingen uh, naar Rotterdam. Uh, dat vliegt ook redelijk, redelijk laag. Uh, ik denk dat die discussie ja. over uh, wij, de consument... die graag uh, voor een dubbeltje op de voorsterrij vliegen naar een warm land versus uh, ja, minder uh, last hebben van uh, geluidsoverlast... Ja, die discussie is gewoon niet af. En de, de Partij van de Arbeid Gouda, maar ook alle andere partijen in Gouda... hebben geen specifiek standpunt over uh, Schiphol als, als zodanig. Wel over vliegverkeer. Uh, maar wel over hoe, ja. Je, ja, hoe die vliegbewegingen in Rotterdam Sophie, moeten worden je we wel dus zou heel in Miami, zijn. Hè? Dit is geen issue in Gouda. Niet ja, maar Sophie, Sophie, wat What? ga je doen als je geslaagd bent? Een vliegticket naar Miami? <laughs> als ik geslaagd ben... Dan ga ik hartstikke veel boeken lezen en ik weet niet waar ik dat ga doen. Misschien ga ik wel lekker op het terras weer gaan werken. Ja. Ah, nee Maar ik, ik vind het heerlijk, Adrie, even voor de duidelijkheid. Ik, ben, ik woon in Amsterdam-Zuidoost, dicht bij Schiphol. Een bewuste keuze. Ik neem lekker mijn vliegtuig, mijn business class. Voep, en ik ben weg. En als er idioten zoals jij zijn die daar moeite mee hebben... dan zeg ik, nee, ik rot op er uit Wies. Ga in Limburg wonen. Adri, de... wat is je probleem precies? Ik heb, ik heb er geen moeite mee. Het oh. gaat om... Uh... Maar ik geef ik ga, je wel. Ja. Wacht even, het, het is een beetje anders, maar ik wil, ik wil bij Gouden blijven. Om ja? die positie die jullie innemen. Kijk, ik hoor jij nu echt als een Tweede Kamerlid uh, spreken. Nou, ik vond hem heel duidelijk. Nee, maar goed, het is 1 uur 44, ik heb nog een andere beller. Mag dus, ik nog heel snel even? Gaan? Ja, ga je gang, Adrie. Uh, heel, heel, heel kort: het gaat, het gaat om infrastructuur, alles, alles wat er mee gebeurt. En daar hebt Gouden er wel degelijk mee te maken en andere steden. Jullie hebben geen positie ingenomen. Ik begrijp je vraag oprecht niet. Nee, hij zegt nee, nee, over het, het vliegverkeer. Vraag... Heeft, en nu kwam je over de infrastructuur. wat is je precieze vraag? Hij heeft geen vraag. Moet heeft ik voor, voor of tegen is. iets het zijn, om... meer of minder iets? Dan moet je het even concreter maken. Ja, ja minder, minder, minder, om... minder, Adrie. <laughs> maar goed, ga nee, door. Nee, nee, nee, je nee, komt nee, met de vraag, zo... wat vind je van Schiphol? Wat is dat voor vraag? Ik ja, ja, vind Victoria's Secret helemaal maar Dan vraag ik hem maar, Sophie, wat is het standpunt van de... Nee, niet, niet. Van de partij vandaag. Wij schouden ten opzichte van de ontwikkeling verschillend. Ja, maar Adrien, die vraag heb je al gesteld. Maar Dit maar ik, begrijp, ergens al ik begrijp door. die vraag niet. Nee, maar, maar Adrien heeft ook geen vraag. Hij wil een, een punt maken. dus is er al. Oké, okay, we doen één beller Ech. en daar Janus. Meneer of mevrouw Vriezer, u bent de laatste. want dan moeten we naar onze huis dichten. Ben ha. ik aan de beurt? Ja, maar met wie spreek ik? Uh, met vriezen. Uh, kandooien of vriezen. Oh, het kandooien of vriezen. Oké. Okay, goed ja, zo. Ja, het ging toch over discriminatie... Uh, dat we een partij moeten hebben... Ja, een antipartij nou tegenover uh, Wilders. Nee, dat vind ik helemaal niet. Wie, u, mag ik wat vragen? U bent zeker blank, hè? Ja, nee. Uh, ja, ja, nee. Ik ja, dus blanken is, hebben ik, ik, ik, en, ik Bent u zo'n slachtoffer van het intel? Het en het van Nederlanders en zo. Nee, maar bent u zo'n slachtoffer en van en intel? Nee, maar bent u zo'n slachtoffer van intel dat u niet goed kunt horen? Uh, ja, nou ja, in ieder geval, ik kom thuis. Ik denk, ik bel even op. Oh, oké, okay, waar <laughs> kom je vandaan? Hé? Huh? Nou, waar, waar, waar oh, uh, uh, even kijken. Van, uh, van de Slangenburg in Doetinchem. En, uh, ik en wat deed je daar? Uh, ik heb uh, even, te, een, uh, een, uh, even geslapen of zo. Uh, nee, nee, nee. Maar ik bedoel, heb je gedronken? Heb je gedronken? Nee, echt nee, nee, nee, nee. nee ik, heb, ik heb niet gedronken. Dat doe ik gewoon uit pure verveling. Nee, maar je was in <laughs> daar en je bent gaan rijden En toen zat je in de auto naar me te luisteren. Dat klopt. Ik denk van, hé, hey, daar hebben we Pim en uh, ik kreeg het niet helemaal mee. Ik was zo met mijn dingetjes bezig. Oh nee, maar wat ik had... Ik denk van, ik bel hem even op, Oké, okay, dus heel goed. Als wij verbonden met elkaar willen worden, dan moeten we wel een vijand creëren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. kijk, Mohamed en ik hebben geen vijand nodig om verbonden te zijn. Adam de maar en ik hebben geen vijand nodig, dan, dan, dan wil worden, Dan moet je echt een vijand creëren. Hé, Mohamed, Friesen, weet je wat nee, leuk nee, nee, is? Nee, nee. Uh, het is een nee, nepnaam, nee, nee. maar luisteraars. Dit vind ik echt zo leuk. Mohamed Mohandis is wel bekend boel niet zwaar. Nee, maar even, oké, okay. ik heb hem afgebeld. Mohamed Mohandis, luisteraars, dit vind ik echt mooi. Ik zeg je, dit is zo wauwelaar. Kijk, Mohamed, in dit programma hebben we af en toe ik. Andere programma's draaien een plaatje dat mensen kunnen nadenken... en kunnen laten bezinken, Is <tie> <tie> wat leuker? <tie> Ik laat dan hem dan bellen. Dan heb ik een wowelaar. Dan laat ik hem wowelen, want het geluid is ook al slecht. Maar dan zegt hij wat grappig Ja, Maar dingen. als iemand al niet eens zijn naam zegt... Ja, dan. nee, maar dat maakt niet uit, Mohammed. vrede van meneer. Maar wat nu gebeurt is, luisteraars. Mohammed spande zich in. Maar wat wil die man? Wat bedoelt die man? Mohamed, het zijn wowelaars. Het is kwart voor één. Hij zat in de auto. Hij reed naar huis. en denkt, nou, ik ga even lekker bellen. Ik ga mezelf vrienden noemen. Het is, ik bedoel, geef de mensen mijn screenen. Geen luisteraars. Nee, ik, ik gun ze alle alle, ja, nee, maar het alle siertje, humor. Hoor. Het ziertje dat jij dat ook, luisteraars. Echt, hij zat echt van. Wat zegt die man? En ik probeerde echt de vraag. Sommige mensen hebben geen vraag. Ze bellen gewoon om te wonen. Nee, uh, lekker, nee wij, dat weet lacht. ik ook wel. Ik kom ook wel eens in een café. Weet ja, ik ook nou, wel? Wij zijn dus in een, een café. nachtcafé. Ja. Okay, mooi. En in een nachtcafé daar heb je ook wel. Okay. Dat zijn mensen die zullen. En wat je <laughs> altijd hebt in een goed café. Ja. Wist je? Ja. We komen nog. We komen nog zo meteen naar dingen. Maar goed. Uh, uh, uh, uh, even wat anders. Is Janus er al Anne? Kan ik Janus in de uitzending krijgen? Uh, Janus, is Janus er al? Om 4 voor, om, om 56 gaan we naar de dagkijkers. Janus, hoor je me? Goedenacht. Goedenacht. Luister Ik Je moet even wat uitleggen in iedere goede kroeg is er dan iemand die op een gegeven moment opstaat... en een gedicht delibereert. En ja. ja, je bent al de gast geweest, is wat de praat, dus je weet dat Janus met een gedicht komt. En Janus had het prachtig gedicht over Jezus leeft. Want Janus had al die partijen voor de Tweede Kamer. Toen zei hij Jezus leeft en een boom ook. En dat was een van de beste opmerkingen... om de partij Jezus leeft te typeren. Dus Janus, ik ben zo blij dat je er bent, broeder. Dames en heren, hier is onze blanke Germaanse... Huisdichter die een verre afstammeling is van de grote artiest Vincent van Gogh. Hier is Johannes Janus van Gogh. Hilversum, het einde van Prems lokale politieke serie komt eindelijk in zicht met deze show. Helaas, geen oeverloos, sorry, ik bedoel nachtelijke gesprekken meer. Over het posthumoristische politieke klimaat van een Lelystad of zo. Of iemand uit Eindhoven of Renen gratis Gouden Bergen laten beloven op de eten. Zo van, het was natuurlijk al ontzettend super gaaf in Zutphen. Maar door onze factoren van verbinding in de samenleving wordt het allemaal nog beter. En ik geloof het allemaal meteen hoor, want politici kun je echt vertrouwen. Allemaal lokale mannen, allemaal lokale vrouwen... die elkaar verantwoordelijk houden voor van alles. Van de strekking van de tegels op uw stoep... tot wat nu te doen aan die kubieke meters hondenpoep. Op de gemeentelijke paden en de uitkomst laat zich raden, dames en heren. Hilversum hoeft alleen maar te gaan stemmen. Wanneer de stemgang is gemaakt straks, is vooruitgang niet te remmen. Alle steden, alle dorpen, hyperlokaal worden duister overal afgeworpen. Want ik hoor net echt iets briljants. Je vraagt je af waarom daar nog niemand eerder mee is gekomen. Wat een bijzonder baanbrekend idee. Iemand zegt, we moeten niet meer in hokjes denken. En samen tot een oplossing komen. U hoort het mensen, begin maar vast weer te dromen. Dromen over Nederland, over uw Nederland. Na de hashtag GR18. Het wordt een schitterend mooi land. Waar jullie allemaal weer mega veilig zullen zijn. In jullie duur betaalde wijken. Wijken vol, te, vol veel te dure huizen. En u zal zien, het zal gaan blijken, de gemeenteraden lijken landelijk een bende allemaal. En dan die bendes die krijgen inspraak in ons plaatselijk stemlokaal. Waar ik ga stemmen tegen onze nieuwe WIV. Maar zoals ik het heb begrepen, leuk idee, valt er ook met dit namaakreferendum helemaal niks zinnigs uit te slepen. Voor de mensen, alle mensen, die zo graag iets anders zouden zien dan dit, excu dan dit excuus voor kabinet... Misschien iets minder alle Orwell en misschien iets minder Kafkaesque. Misschien een tikkeltje minder totalitaire surveillance. Misschien iets minder knettergek. Toch moet de burger het maar slikken. Olonkrent duwt het bij ons door de bek. Dus nee, ik heb er allemaal nog wel enorm veel vertrouwen in. Het komt allemaal wel goed. Poetin heeft ook weer miraculeus gewonnen. En dat <lacht> geeft de burger moed. Toch, Hilversum? Er is geen fake nieuws bij. Er is niets aan verzonnen. Ik wens u een mooie stemdag woensdag Hilversum. En ik wens u naast, naast een mooie uitslag voor uw eigen zogezegd... een sowieso volksfeest der democraten. Ook al zijn bijna alle opties slecht. Hopelijk kom ik er voor het hokje achter... waar ik woensdag dan op stem. Want daar ben ik klaar mee en nog niets wijzer. Dit was Janus over en uit. Dit was eindelijk het einde van de serie Hyperlokaal met Prem. Wauw, Janus, alleen dat laatste stukje had je hand op de microfoon... waardoor het een beetje verstopt. Ik vond hem geweldig. Wat ga je stemmen in Rotterdam aanstaande ja. woensdag? Ik uh, ga sowieso tegen de sleepwet stemmen. Maar ik ja, ook... voor, de ik, voor de rest ben ik er nog helemaal niet uit, joh. Ja. Nou, ik ga tegen echt... de sleepwet stemmen. Voor de bestuurscommissie ben ik er nog niet over eens. En uh, ik ga stemmen op Erik van den Burg voor de VVD in Amsterdam. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja daar kan ik niet op stemmen hier ook. De VVD heeft <laughs> het in Rotterdam toch wel? Ja, maar niet voor de we... VVD is in Amsterdam. Nee, maar ik nee, er nee. Niet maar nog ik, vind... uit, hoor. Ik, ik stem lokaal. Ik stem echt lokaal. Ja, precies. Dus nou ja, van... ja, ik, dat moet ook in de stem lokaal. Dus dat gaat wel goed. Oké, okay, dankjewel, Janus. <laughs> Tot de volgende Doei. week. Um, Sophie. <laughs> oh, oh, nog een tweet. Pierre Briefhaart. Ik luister ook mee. Daan Dankart is inderdaad de lijsttrekker van de P van De helftvoedseluist, goede lijsttrekker moet ik zeggen. Woensdag gaat mijn stem naar die partij. En Pierre Brievaart uh, twittert wel iets af en toe. Dus wat je wel ziet, ik mogen een paar, want uh, Mohammed, ik heb jou ook gevraagd uh, als ja. laatste. Dus, ik wil een paar conclusies trekken en dan wil ik naar Sofie gaan. Kijk, eens of oneens, je merkt wel dat lokale politiek nog werkt. De persoon maakt echt heel erg uit in de lokale politiek. Eens? eens, En dan merk je ook dat ook door alle partijen dwars de bepaalde mensen zijn. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb getwijfeld. Uh, die jonge Thay in, in Amsterdam van Denk. Is een jongen waar ik erg tegen opkeek. Ik, ik heb hem net zo ontmoet zoals ik jou heb nee, ontmoet. Ja. Ja. En ik vond hem echt, ik, volgens mij ken je hem ook toch? Ik ken hem ook, ja. ja, het was een heel koosjere jongen. Het was een heel goede jongen die heel goede dingen deed. Toch? Dus hij zal niet slecht geworden zijn omdat hij nu bij Denk zit. Nee, ik hoop het niet. Nee. Ik, ik, ik heb hem ook lang niet gezien en gesproken. Okay. Dus. Ik, ik was in Den Haag en daar heb je de partij van. Hoe heet mijn vriendje? De, mo, uh, de Mos. Hoe heet het? De Haagse partij. Uh, de, de, de Haagse Stadspartij. Ja. ja. Nou, ik kijk naar die leest. Ik was in Salencentrum Opera daar was uh, een bijeenkomst van een P van de A. Weet je wie de eigenaar van die zaal? Opera. Staat nummer 7 op de lijst van de Haagse Stadspartij. Ja. Een van de meest multie, maar Die man is een outlet van de PVV, die Bos. Ik mocht hem altijd wel, net zoals ik die. Hoe je de ene man die die commissie had voorgezeten? Roland. Roland Vliet. Ja, die vond ik ook altijd een oké okay guy. Die zat ook bij de PVV. Ah, dus je kan in verschillende zitten. Dus Mohamed zou kunnen zeggen dat. Het advies is aan mensen, kijk in je gemeenteraad goed naar de persoon, de kandidaat. Want meer nog naar de partij, is op, op gemeenteraadsniveau de persoon belangrijk? Ja, ja, ja, zeker. Kan ik heel eind in meegaan, maar die combinatie is nog het belangrijkste. Pre ja. hè? Dus, dus, dus het gaat om de persoon. En die partij die erbij hoort, ja, die hoort er ook bij. Die krijg je erbij, ja, zeg maar. Ja, ja. maar is, de combinatie is belangrijk. Hoe goed de PVV er ook is, ik zal nooit op een PVV stemmen. Ja, precies. Dus, ja. dus, dus, ik dus je kijkt op... niet alleen naar de persoon. Je kijkt nee. dus ook naar die partij. Ja. En ik geef ook toe, ik zal nooit kunnen stemmen op een partij. Ik heb lang getwijfeld voor de ChristenUnie. Maar een partij die zijn ideeën baseert op een 2000 jaar oud boek. Dus ik zal nooit op een partij die zich baseert... op de Torah, de Babel of de Koran kunnen stemmen. Want weet je, ik vind je moet naar de toekomst denken... ideologie met ik denk, de visie. Ik denk dat de kracht van elke kandidaat moet zijn... welke partij ook vertegenwoordigd is... of je politiek ook concreet durft te maken. Ja. Hoe ga je het doen? Ja. Hoe? Ja. Niet ik ga dit, ik ga zo. Nee, maar hoe ga je het aanpakken? Ja. Wat is je verhaal? Hoe ga je het realiseren? Ja. Sophie, ik vind het jammer, want ik had me verrucht op twee uur met mijn vriend... maar toch ben ik hem dankbaar dat hij heeft meegenomen. Ik vind het erg leuk om kennis met je gemaakt te Dank hebben. Dank je wel. Uh, ik, ik, ik vind dat je iets hebt, iets sprankelends, iets, iets, iets uh, inspirerends. En ik ben blij dat er 18-jarige... Meisjes zijn, want ja, mijn jongste zoon is 25 jaar. Leuk, dames, ik, vind, dames, nee, dames. ik weet dat je officieel volwassen bent, maar voor mij ben je nog een snotneus. Maar ik vind het ontzettend leuk dat, dat, dat je er bent. Je bent inspirerend. En ik heb hier een boekje, dat heb ik in 2009 geschreven. En dat geef ik aan al mijn gasten met een persoonlijke opdracht. Oké. Okay. En uh, uh, ik, ik, ik hoop dat, je, uh, dat heel veel mensen op jullie tweeën gaan stemmen. Het wordt heel erg moeilijk. Uh, maar, maar ik ga jullie nee, nee. nog niet bedanken. Gouden wordt het niet moeilijk hoor. Ja, ja, gaat het is of of Sofie? Oh, nee, nee, vanuit ons. Ik dacht het. Dat nee. je de Partij van de Arbeiders. Nee, nee, nee. Ja, maar voor jou als Sofie zou ik erg moeilijk vinden. Uh, even kijken. Eerst Partij Trimio vooral Nee, geen Martijn Gimmie is hier, maar Willem de Gelder wel. Hey Willem de Gelder, Goedendag met zometeen luisteraars. Na twee uur gaat hij tot zes uur s ochtends door met nachtkekers. Willem, wat heb je allemaal? We gaan het ook hebben over die gemeenteraadsverkiezingen, Heel waar goed. jij het al een tijdje over hebt. Ik heb oh, de journalist hier die er denk ik de meeste uren in heeft gestopt van allemaal, namelijk Chris Alberts. En we gaan, oh, het, er, uh, ja. Ja, we gaan het zo meteen uh, hebben over die gemeenteraadsverkiezingen. Kijk, Chris Alberts, Mohamed. Ik heb hem een keer ontmoet. Ja, ja, hij was wel eens in de Tweede Kamer. Hij is van TPO, hè? de Post Online, zeg ik ja, dat goed? Hij schrijft voor de Post. heb je een online, vraag voor inderdaad. hem. Nee, niet direct. Chris, okay. uh, blijf wakker. Uh, oh Chris, oké. Kom er Maar Willem, is het live? Da, natuurlijk is het live. Hij ah, zit hier al. Wil je hem even horen? Oh, nee, maar de post online is Annabel Nanninga. En gaat Annabel stoppen nu ze in Amsterdam wordt gekozen? Ik ga het even aan Chris voorleggen. Hoi Chris. Wat? Ja. Hoi Chris, ken je niet ga, bij Annabel Gaat Annabel ja. stoppen alsjeblieft? Gaat Annabel stoppen, als ja. oh, stoppen nu ze in de gemeenteraad van Amsterdam gaat? Is dat, dat gebeurd? Nou, Annabel is al gestopt. Oh, wat jammer. Ik vond dat de enige oh, goede journalist bij de Post-Online. Doet... Hij ah, gaat fulltime gemeensraadvideo zijn. Oh, nee, okay. maar ik vond dat de enige goede journalist bij de Post-Online. Ze gaat het voeren, <laughs> en dat doet ze al sinds de aankondiging. Hij Mabel hoort jou niet, denk okay. je, ik. Okay. Trainen, ik, dus ik u ziet het, het wordt een gezellige uitzending daar. Uh, ik ga luisteren, de nachtkijkers hierna. Uh, veel plezier, Willem. Oké, okay, luisteraars, we gaan snel naar de afkondiging. Mohamed Mohandis, Sophie Mohamed Mohandis, je bent een ontzettend goed, integer mens. We kennen elkaar heel lang. Ik hoop dat je het fantastisch gaat doen in de gemeenteraad van Gouda. Ik hoop dat je. Heel veel voorzitterschap ik. Sophie, we gaan je volgen. En we hopen dat je niet zoals Lieke gaat doen. Want Lieke gaat het voorzitterschap van de jonge socialisten opgeven... om te gaan studeren. En wil verder niets met de politiek te maken. hebben. ze heeft het nu gedaan. Ze wil geen carrière. En daardoor is ze onafhankelijk. En daardoor hebben we een heleboel mensen. Waaronder die chagrijnige oplichter. Bloedhekel ander, Want zij durven nog dingen te agiteren. Dus be strong. Be black. Ja. Weet je wel? En zorg dat je het goed doet. Dank je wel. Dank je wel. Oké, okay, luisteraars. Uh, dit Pondprogramma programma werd gemaakt door Anne Bakema, techniek en telefoon, Webcam. social media. En voorzitter van de jonge socialist tot oh, ah. eindduurper Lige Kuiper, Hoofdredacteur. eindreporteur, regisseur. Erg wel alles prima, Zuuram, Sjoura. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond. En de gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Waaronder uh, Mohammed, zijn vriendje van Dam. Die na het de ja, staatssecretaris was, nu een manager. Durtje is bij de NPO, die alle medewerkers van het publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belasting betalen. Ja ik, zeg, en oh, ja, ik. ben de best verdienende. Ik bedankt. Maar ik ben de enige die ze bedankt. <lacht> Volgende week zijn we weer met de Asswain, de PvdA, wet onder van Den Haag... en Deel zien. Ga naar de website van PON voor hele leuke filmpjes. Leven de vrijheid van meningsuiting, leven PON. Leven de Europese Unie, leven lokale politie, leven Sofie Heese. Leven Mooment Bohandes. Leven de Partij van de Arbeid, Leven Coda, Leven Nederland, Namaste. Dag. Moral jana hai bas